6 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Groot-Brittannië en Frankrijk willen de hulp van andere Europese landen... bij het oplossen van het vluchtelingenprobleem in Calais. In een gezamenlijk opiniestuk in de Sunday Telegraph... spreken de ministers van Binnenlandse Zaken van beide landen... van een globale migratiecrisis. De Franse havenstad Calais wordt overstroomd door vluchtelingen... die de oversteek naar Groot-Brittannië willen wagen... Volgens de ministers is dat niet alleen een probleem van die twee landen, maar van heel Europa. Economische migranten moeten uitgelegd worden dat ze niet hun heil in Europa moeten zoeken. Ook willen de ministers Afrikaanse landen helpen met economische en sociale ontwikkeling. Schiphol maakt zich op voor de drukste dag ooit. Na verwachting reist een record aantal van zo'n 197.000 passagiers via de luchthaven. Om alles in goede banen te leiden wordt extra personeel ingezet en is er wachtrij-entertainment. Door de stijging van het aantal passagiers komt Schiphol Gates tekort. Daarom wil de directie een nieuwe pier bouwen met 12 gates en een terminal die aansluit op het oude gedeelte van de luchthaven. Volgens een woordvoerder moeten de plannen in 2022 gerealiseerd zijn. Zimbabwe beperkt de jacht op leeuwen, luipaarden en olifanten... Aanleiding is de ophef na de dood van de populaire leeuw Cecil. Die werd doodgeschoten door een Amerikaanse tandarts. Cecil leefde in een nationaal park waar jagen verboden is. Maar zou met een stuk vlees buiten het park zijn gelokt. De autoriteiten hebben nu besloten dat het ook buiten het park verboden is op de dieren te jagen. Organisatoren van safaris in Zimbabwe vrezen door de inperking inkomsten te verliezen. De jacht in het Afrikaanse land brengt jaarlijks 40 miljoen dollar op.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 is a ghost town Maak ze naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. Lem naar het en zet hem op 106.9. 106.9 Zie je 24 uur per dag hete zomer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 Als je een beetje wilt het ritme van Zandvoort ook op TV. op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45.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 Oh yeah Si dice così no? E En E en poi... Che idea Quale idea Non Gay che lei non ci sta? Che idea, quale idea?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 Je suis pas libérne Et je suis bite et pas ton image à l'ombre sous mes paupières afin de te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 je sais pas si je t'aime, je zie. Ik weet pas je zie. Ik weet pas als ik je je je t'aime je zie. pas si je t'aime Est-ce pas tu m'aimes je zie. pas si je t'aime je zie. pas si je t'aime Ik si weet je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 als je nooit van mij gehouden hebt, ik verlies het van de wanhoop en ik voel mijn tranen branden en ik zou niets liever willen dan mijn hoofd Shocking I'm a See to attack a